Tot mijn grote vreugde nam mijn grootmoeder me na deze beproeving mee terug naar Noorwegen, waar we altijd zo gelukkig waren geweest. Nu ik een muis was, zag alles in het oude huis er natuurlijk anders uit. En het duurde wel een tijdje voor ik overal de weg kende. S'avonds aten we altijd bij de open haard. Mijn grootmoeder in haar stoel en ik op de tafel met mijn kaas op een klein bordje. We waren heel gelukkig. Vertel eens lieverd. Vind je het echt niet erg om de rest van je leven een muis te moeten zijn? Helemaal niet. Het maakt niet uit wie je bent of hoe je eruit ziet. Zolang er maar iemand van je houdt. Weet je... Ik heb nogal interessant nieuws voor je. Oh ja? Nadat we teruggekomen zijn in Noorwegen... heb ik meteen het hoofd van de politie in Bournemouth gebeld. Waarom? Ik heb hem verteld dat ik het hoofd van politie van Noorwegen was... en dat ik zeer geïnteresseerd was in de eigenaardige gebeurtenissen... die zich onlangs in Hotel Magnificent hadden afgespeeld. Nee, toch? Echt waar? Ik vroeg hem om naam en adres van de dame die in kamer 454 had gezeten. En dat heeft hij mij uiteraard gegeven. Ik kan het niet geloven. Dus dat betekent dat ik nu het adres heb van het hoofdkwartier van de Opperheks? Oh Mama, het is een kasteel. En in dat kasteel liggen alle namen en adressen van alle heksen van de hele wereld. Waar staat het kasteel? In welk land? Vlug, vertel eens. Raad is Noorwegen. Eh, precies. Dus er is werk aan de winkel. Een grote taak is voor ons weggelegd. De hemel zei dank dat je een muis bent. Een muis kan overal komen. Ik hoef je alleen maar ergens in de buurt van het kasteel van de opperheks af te zetten. En dan kun je er gemakkelijk binnenkomen en rondneuzen. Dat doe ik, dat doe ik. En het is jouw taak om iedere heks die je tegenkomt te vernietigen. Hoe dan? Muizenmaker. Formule 86 muizen maken met vertraagde werking. Maar dan worden ze allemaal pratende, denkende, intelligente heksmuizen, grootmama. En dat kon wel eens heel gevaarlijk zijn. Oh lieve, help. Je hebt gelijk. Ik kan het onmogelijk tegen een kasteel vol heksmuizen opnemen. Ze zouden allemaal in één keer afgemaakt moeten worden. Ik heb het. Ik heb het. Wat? De oplossing is katten. Prins Oh, absoluut briljant. Een handje vol katten in het kasteel. En ze vermoorden iedere muis die er rondloopt binnen vijf tellen. Precies. Maar je moet er zeker van zijn dat ik veilig uit de buurt ben voordat je de katten loslaat. Oh, dat beloof ik je. En wat doen we als de katten alle muizen hebben gedood? Dan gaan wij samen in het kasteel wonen. En dan... En dan kijken we alle papieren door... om achter de namen en adressen van alle heksen in de hele wereld te komen. Dan pakken we onze koffers en we gaan reizen. We zullen in ieder land de huizen opzoeken waar heksen wonen. Jij kruipt dan naar binnen... en doet druppeltjes muizenmaker in het brood, de pudding of de cornflakes... Wat een triomftocht zal dat worden, lieverd We zullen het helemaal alleen opknappen, jij en ik Dat wordt ons levenswerk Wat zullen we lol hebben Zeg dat wel, jongen, zeg dat wel Kom hier, lieverd, dan krijg je een kus Ik sta te trappelen van ongeduld